Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet gaat excuses maken voor het slavernijverleden. Dat is een historisch besluit, want het kabinet heeft nog nooit sorry gezegd. Ook gaat het kabinet 200 miljoen euro uittrekken voor een fonds... waardoor er meer bewustwording moet komen over de geschiedenis van Nederland in de slavernij. En verder moet er een slavernijmuseum komen. En een van de grootste rechtszaken ooit in Nederland moet opnieuw. Het gaat om de zaak over de moord op Peter R. de Vries. Komt doordat een van de rechters naar het buitenland is verhuisd. En dat zou eigenlijk pas na de uitspraak gebeuren. Maar door een nieuwe getuige duurt het allemaal veel langer. De familie van Peter R. de Vries baalt, maar kan zich er alleen maar bij neerleggen, zegt hun advocaat. Ze hadden natuurlijk liever gezien dat de eerste zaak afgerond was, die tegen de schutter en zijn kompaan. Maar de realiteit is helaas anders en zij begrijpen dat de rechtbank geen keus had. In die zin dat de wet gewoon voorschrijft dat als een van de partijen wil dat het proces opnieuw aanvangt... omdat een rechter vervangen moet worden, dat de rechtbank dat gewoon moet doen. De familie en hun advocaat denken dat de zaak mogelijk nog vijf jaar... Duurt. Een dikke kans dat je nu in de file staat? Het is de drukste avondspits van het jaar met op het hoogtepunt zo'n 1200 kilometer file. Volgens de ANWB is het vooral achteraan in de rij aansluiten bij Rotterdam, Utrecht en in Brabant. Privégegevens van TikTok gebruikers kunnen worden bekeken door medewerkers in China. Dat schrijft de app in een update van de privacyvoorwaarden. Zou volgens het bedrijf nodig zijn om nepaccounts op te sporen en zodat het algoritme goed gaat werken. Al langer zijn er zorgen over wat het Chinese bedrijf precies met al die data doet. Het weer nog, nu nog regenachtig langs de kust. Vanavond ook in de rest van het land buien. Een graad of 16 vandaag. Morgen zo nu en dan ook een bui, maar dan aardig wat zon en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de drukste avondspit van het jaar. Met onder andere een hele lange file op de A2. Nu van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Apkoude en Utrecht Centrum. Je staat daar drie kwartier vast. Een uur verdraging nu op de A9. Amstelveen Alkmaar tussen Heemskerk en Knoopend Kooimeer. Op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Utrecht Noord en Knoopend Eemnes. Drie kwartier tijdverlies. Verder sta je een uur in de file op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Hagenstein. Half uur op de N200.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 concerten die ik bezocht was Tina Turner in het midden van de jaren 80. En in het voorprogramma stond een heerschap die luisterde naar de naam Brian Adams. En toen speelde hij dit nummer ook. Ja, dat, dat was natuurlijk wel even heel erg fijn. Run to you, want eh, het is uh, tussen 6 en zeven de zandvoort draait door live. Zoals uh, bijna uh, als uh, gebruikelijk uh, zou ik zeggen. Mm, straks in uh, Alternative VM hebben we een beetje een variant van... Siyushi en de Benji's, maar dan uitgevoerd door Lorem Ipsum uit Volendam. Maar dit is toch echt het origineel van een, uh, ja, postpunk-band. En ze hadden er wel een beetje patent op hier. Cities in Dust. Toen ik dit nummer op een zondag schreef... stelde ik me voor dat ik de ruimte inzweefde... en neerkeek op mijn eigen lichaam. Ik stelde me voor dat ik stierf. Geholste door deze gedachten schreef ik dit nummer over de dood. De volgende dag kreeg ik te horen dat Guy... Burchett, onze 17-jarige koerier... tragisch om het leven was gekomen... bij een motorongeluk de dag ervoor. Guy stierf op de dag dat ik het nummer schreef. Aldus Elton John over dit nummer... En dat is terug te vinden op A Single Man. Het is ook het enige gedeelte eigenlijk waar hij nog een beetje de vocale gedeelte voor zijn rekening nam. Life isn't everything. Dat hoorde je helemaal aan het eind eigenlijk. Meer of meer. En daarvoor hoorde je Susie in the Benchies en de Cities in Dust. Dit nummer is gecoverd door Elephant, maar het van Tidio. Hoor. tussen de kassen en uh, noem maar op, uh, stonden ze een, gewoon een nummer te spelen van Diddyo in Kamelang. Maar ze hebben toch ook echt eigen materiaal, deze jongens uit Rotterdam, Elephant. Ik, uh, ik geloof dat ik met nog een paar radiocornauiten in het land uh, een beetje aan de wieg heb uh, gestaan uh, bij deze band. En daarna hebben de landelijke centers het overgenomen. Uh, big Thing on Tour. Het brengt zich onder meer ook uh, bij uh, het uh, poptempel in Paradiso Amsterdam. En daar zijn de tickets op 17 december gewoon uitverkocht. We gaan even terug naar afgelopen zaterdag. Want daar was een Halloween parade. En ik sprak met Brigitte en initiatiefnemer uh, Frans Wazen. Nou. De eerste Halloween-parade zit erop. En naast mij staat een van de initiatiefneemsters, en dat is Smaas. Ja, ja. Uh, is het je mee of tegengevallen? Nou, hartstikke meegevallen. Het is echt, uh, ik ben verbaasd wat de opkomst is, uh, zo even kort uh, van tevoren. Wat we uh, ja, toch dit even voor elkaar hebben gekregen. Dat zouden we zijn, 50 ja. mensen of zo? Ja, nou, ik denk iets meer. Iets meer ja. Wel? ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, we zijn met een, een, een groepje vrienden begonnen. En uh, vorig week even contact gehad met Ben Sonneveld, van hey, we hebben allemaal een kostuum, we willen lopen. Hij zegt, vrouw, leef je uit? Wow! Nou, dat hebben we dus gedaan. Ja. En dit is het resultaat. Ja. Dus het is voor een herhaling vatbaar? Ja, absoluut. Ik hoop echt dat we Zandvoort Halloween parade nu op de kaart hebben gezet. Wat heb jij met Halloween? Nou, wij vinden sowieso vinden we het heel erg leuk om ons te verkleden nee. en ook om uh, ja, tochten te lopen. Wij hebben, lopen ook de parade de, van de Pride at the Beach uh, ieder jaar. En uh, ja, Vroeger hebben wij veel uh, Halloween-parade in Haarlem en Amsterdam gelopen. Nee. Nou, nu vond ik het wel tijd worden dat het een keer in Zandvoort uh, gaat gebeuren, in ons dorpje. Gewoon. Ja. En het aanleiding was ook dat uh, Brie uh, van het Wapen van Zandvoort een uh, Halloween-feest ging geven. Dus het dat is een mooie aansluiting om de route, zeg maar, vanaf het station uh, door het hele centrum, ieder café langs. En om hier dan te eindigen om het uh, feest voor te zetten. Oké, okay. ja, dan ga ik even naar uh, ja. Brie, want uh, ja, die ken ik natuurlijk al wat langer dan vandaag. <lacht> maar jij bent als, uh, jij, jij staat wel een beetje als uh, creatief uh, te boek. Ja, klopt, ja. ja. ja, klopt, ja. Ik hou wel ja. van een feestje <lacht> en ik hou ook wel heel erg van verkleden. Uh, nou ja, dat is leuk, want ik had uh, uh, ene Kors een paar weken geleden in de studio. Nou, dan weet jij wel wie ik het heb over drukwerk. Dus, ja, ja, ja, ja ja, dat was ook zoiets. Ja, ja, ja zo dat dus... ja, ja. ja, was ook leuk, ja. Maar dit is natuurlijk weer iets heel anders. Ja, ja, we hebben, we hebben wel eerder een halloweenfeestje gedaan. Vorig jaar, of, twee jaar geleden alweer hebben we Vrienden voor het Wapen halloweenfeestje gedaan. Met een Halloweenbuffet en uh, sminken en alles. Superleuk. Ja, ik denk, ja, het valt nu uh, net niet in een weekend, dus doen we het weekend ervoor. Ja. Maar het hele dorp doet mee, dus dat is echt super leuk. Ja, en... Je hebt niet meegelopen. Nee, je ziet er ik, wel... moest, ik moest winnen zijn. Ik moest werken. <laughs> ja. Anders had ik het graag gedaan. Ja, maar je ziet er ook heel erg uitgedorst uit als Erik Engert uit de, uit de Stratenmaker op zee. Ja, zoiets, of... ja. ja. <laughs> <laughs> zoiets. Voor de mensen die dat nog weten. Ja, ja. ja ik weet dat. Hè. dat is, ja. ik ken het nog wel. Ook aan jou de vraag. Wat heb jij met Halloween? Nou ja, ik ben gek op verkleden en ik hou van een feestje. Dus uh, ik vind Halloween, uh, ja, ik vind het echt superleuk. In heel veel steden wordt het groot gevierd. En uh, hier moet het allemaal nog een beetje groeien. Maar we zijn aardig op weg zo, denk ik. Goed, dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Ja, Alsjeblieft. Ja, en voor de eerste keer was dat natuurlijk wel heel erg uh, mooi. En zaten, uh, ja, uh, voor de mensen die, op het, uh, die aan die parade meededen... Was het natuurlijk ook nog mooi meegenomen dat het haast op een voorjaarsachtige avond heeft plaatsgevonden. Want de meeste mensen zaten nog gewoon buiten op het terras. En dat is toch wel een beetje raar eind oktober als je dan op een gegeven moment met zo'n optocht aan de gang gaat. We hebben er nog één tot aan de halflijnen van het nieuws van half zeven. Ik zou altijd zeggen skip die handel, maar het is een hele mooie. En dat is deze van Joe Jackson en The Real Man.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 Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het kabinet gaat excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Er komt een fonds van 200 miljoen om mensen via voorlichting bewust te maken van het slavernijverleden. En het kabinet trekt 27 miljoen euro uit voor een slavernijmuseum. De atoomwaakhond van de VN heeft in Oekraïne geen aanwijzingen gevonden voor een zogeheten vuile bom. Een bom die een gebied radioactief besmet. Volgens Rusland zou Oekraïne aan zo'n bom werken. Oekraïne ontkent dat en besloot daarom het atoomenergieagentschap onderzoek te laten doen. De regen heeft geleid tot de drukste spits van dit jaar. De ANWB meldt meer dan 200 files met een lengte van circa 1200 kilometer. De files zijn in het hele land, vooral in het gebied tussen Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven en Arnhem. Het weer, het regent dus in nagenoeg het hele land. In het noorden ook in de nacht. In de rest van het land zijn er dan opklaringen. Dik aantal jaren geleden hadden we ook een uh, Zandvoortse muzikant... die het helemaal gemaakt had in Nederland, Alain Clark. Maar ze zijn uh, in Zandvoort uh, driftig bezig. Wendy Moore is er één van en uh, I don't know how to be fun. En de andere, dat zijn Siggy en Dins. Maar die heb je al eens een keer eerder gehoord... Uh, in het uh, programma Alternative FM, wat hierna uh, zit. To be fun. Ook nog eventjes heel erg uh, mooi om uh, te laten horen, want uh, deze komen in december naar Haarlem toe. Ze komen uit IJsland en ze heet haar uh, Arstinier. En het nummer dat heet Later On. Oh, later on. Take a breath, come. Later on. Just way, never too late. And on. We will know, but now we must wait until dawn The need to know, the need to know En the man with the child in his eyes. En daarvoor die Dier. Wat betekent seizoenen met Later On? Nou, we hebben er nog wel een paar uh, die we nog uh, kunnen laten horen. Zoals uh, bijvoorbeeld deze van YouTube en Magnificent.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 20 oktober was ze dus hier bij ons in de studio om al wat weg te geven, was welgesteld maar één nummer, van de EP In My Backyard. En die EP die is gisteren gepresenteerd in Amsterdam, in de synetol Amsterdam en de dame in kwestie heet Lisette Aviva, onthoud die naam maar even. Dit nummer is Silence, is een sirene in daarvoor hoorde je trouwens YouTube met Magnificent. Straks hebben we nog een aflevering van Alternative FM. Want ja, we hebben nog steeds live muziek in deze week. En dat gaat dan wel even door tot eind deze maand sowieso. Deze donderdag staat in de teken van de muziek van Enoree. Volgende week komen de mannen van Turmoil uh, langs. En dat is Americana en weer een week later is het Scarlet Rose. Kortom, uh, er is nog uh, best nog wel wat uh, te doen uh, op het uh, muzikale front. En aan het eind van de maand uh, op 24 november komt Max Palman langs. Dus dat uh, is een beetje het spoorboekje. Afgelopen weekend was het dus Halloween. Allemaal enge dingen. Nou, eh, laten we dan eens even nog een uh, oude witte klassieker uh, erbij pakken uit 1982. Van een, uh, van een man die miljoenen albums ermee verkocht. Michael Jackson met Thriller. Tot aan het nieuws van 7 uur.